إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Fai nasdaq al hadithi kalamullah, wa khayral hadi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral omori muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'at in dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Beste broeders en zusters, in deze lezing wil ik het hebben over de voorman van de leiders. De meest prominente onder de prominenten. Ik wil het hebben over een maan. Waarvan het licht dat van alle sterren overtreft. Een maan die de weg verlicht voor degenen die het spoor bijster zijn geraakt. Ik wil het hebben over de zon die nood ondergaat. De zon die onze harten verwarmt en onze zorgen wegneemt met haar stralende gloed. Ik wil het hebben over Mohammed, salallahu alayhi wa sallam, waarover de Almachtige zegt. Ja, Ayuha Nabi, inna arsalna ke inna Enna arsalna ke shahida wa mubashira wa nadira. Wada'iyan wa munira. Oftewel, O oh, Jij Profeet, We hebben Jou gestuurd als getuige. En als verkondiger van blijde tijdingen. En als waarschuwer. En als een oproeper tot Allah met zijn toestemming en als een verlichtende lamp. Ik wil het hebben over de morgenstond, die de duisternis heeft verdreven, de dageraad, die onze nieuwe ochtend heeft geschonken en met zijn licht de wereld heeft overspoeld. Jabir, radiyallahu anhu, heeft gezegd, ik zag de boodschapper van Allah op een heldere nacht, waarna ik naar de boodschapper van Allah begon te kijken, die een rood gewaad droeg, en vervolgens keek ik naar de maan. Toen besefte ik dat hij voor mij mooier was dan de maan. Ook zei Enes ibn Malik radiyallahu anhu. Op de dag waarop de boodschapper van Allah, El Al Medina binnenkwam, werd alles van licht voorzien. En op de dag dat hij het leven liet, dus dood ging, werd alles donker. Ik wil het hebben over de leidende richtsnoer. De lichtbron die nood uitgaat. De man die de duisternis uit onze harten heeft verjaagd. En deze vervolgens met licht heeft gevuld. De man die leiding bracht naar tijden van dwaling. dwaling, Gelukzaligheid naar tijden van rampspoed. Leven naar tijden van dood. Ondaan waren wij van iedere hoop. Gekneveld door onwetendheid. Onderdrukt door afgoderij. Wij stonden op het randje van de afgrond toen Allah subhanahu wa ta'ala ons in veiligheid bracht middels deze grootse man Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa tasimubi hablilla wa a wala tafaraku, what kurun matallahi alaykum id kuntum ada fa Ella Fabayna Kulubikum, Fa asbachtum bin Metihi Ihwana, Wa kuntum ala shafa hofratim minanar, fa ankada kum minha, kadalika yu lakum a yatihila alakum tehta doun. Oftewel, en houd jullie allen stevig vast aan het. Dus de godsdienst van Allah subhanahu wa ta'ala. En wees niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren. En hij jullie harten tot elkaar bracht. En jullie door zijn gunst broeders werden. Toen jullie op de rand van de afgrond van de hel waren. En hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah zijn tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. Surat Ali Imran 103. Ik wil het hebben over de mooiste liefdesverhalen. En de meest complete geliefde. Wiens liefde stenen deed praten. En boomstammen aan het huilen bracht. Jabir ibn Abdillah vertelde dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De gewoonte had om tijdens het preken op een boomstam te gaan staan. Toen de metgezellen later een preekstoel voor hem hadden gemaakt en hij daarop is gaan staan, hoorden de metgezellen ineens de bewuste boomstam als een klein kind huilen. En dit duurde voort totdat de profeet sallallahu alayhi wasallam op hem afging en zijn hand erop plaatste. Pas daarna stopte de boomstam met huilen. En weet je waarom deze boomstam begon te huilen? Weet je waarom deze boomstam begon te huilen en te wenen? Omdat de profeet hem had ingeruild voor een preekstoel. Hij kon het niet verdragen dat hij niet meer als staanplaats voor de profeet diende. Hij kon het niet meer verdragen dat de profeet hem had verlaten. El al hassan al-Basri was dan ook gewoon om het volgende te zeggen met betrekking tot deze overlevering. Overzameling moslims. Zie hier een stuk hout. Die genegenheid voelt voor de profeet. En naar hem verlangt. Een stuk hout die verlangt naar de profeet. Salallahu alayhi wasallam. Dit terwijl jullie de eerste zouden moeten zijn. Die naar hem zouden moeten verlangen. Wij zouden eerder van hem moeten houden dan deze boomstam. Ook vertelde Jabir ibn Samura, anhu Dat de profeet heeft gezegd. Voorwaar. Ik ken een steen. Die in Mekka ligt. Die mij plachten te groeten voordat ik de profeetschap ontving. Ik kan hem nog steeds aanwijzen. Ik kan hem nog steeds aanwijzen, zegt de profeet Sallallahu alayhi wasallam Stel je voor. En, Stel je voor een steen. Een steen waarvan wij denken dat hij leeg is van gevoelens een steen die de profeet sallallahu alayhi wasallam telkens groet als hij voorbij kwam sallallahu alayhi wasallam en ook toen de profeet sallallahu alayhi wasallam een keer een blik wierp op de berg Uhud dus kijk naar de berg Uhud zei hij sallallahu alayhi wasallam Uhud jabalun yuhibbuna wanuhibbuhu oftewel Uhud is een berg die ons lief heeft en die wij ook lief hebben een berg die van ons houdt. Zie, o beste mensen, hoe zelfs stenen, bomen en bergen onze profeet lief hebben. En het kan ook niet anders. Het is niet vreemd. Het is niet verbazingwekkend. Want hij is de beste die ooit op aarde heeft rondgelopen. Zijn gezicht, sallallahu alayhi wasallam, is het beste gezicht dat ooit door de zon is beschenen. Of beter gezegd, hij is de zon die onze wereld met licht, blijdschap en vreugde bestraalt. Hij is de zon die nood ondergaat. Als dit het gevoel is dat de profeet bij stenen en bergen teweeg brengt... wat dan te denken van de mensen die hem van dichtbij hebben mogen meemaken... die hem met hun ogen hebben mogen bezichtigen... die hem met hun oren luisterend hebben mogen waarnemen... Die met hem hebben gezeten. Die met hem hebben gegeten. Die met hem hebben gestreden. Hun liefde was niet in woorden uit te drukken. Nog nooit heeft iemand zoveel van een ander gehouden. Zoals de metgezellen van de profeet vrede zij met hem hielden. Er kwam een man bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. En hij zei tegen hem. O boodschapper van Allah. U bent mij dierbaarder dan mezelf. En u bent mij dierbaarder dan mijn kinderen. En soms, terwijl ik thuis zit, denk ik aan u. En dan kan ik het niet over mijn hart halen. Om niet op te staan en hier naartoe te komen. Om naar u te kijken. Hij kan het niet laten om zijn eten te verlaten. Zijn huis te verlaten. Zijn kinderen te verlaten. Zijn vrouw te verlaten. En dan vervolgens naar de profeet te rennen. En hem dan te zien. En soms... Hij zegt vervolgens, en soms denk ik aan mijn dood en de uwe en uw dood. En dan weet ik dat wanneer u het paradijs binnengaat, u naar het niveau van de profeten omhoog gebracht zal worden. En als ik het paradijs binnen zal gaan, dan vrees ik dat ik u niet meer zal zien. In eerste instantie werd er door de profeet niets teruggezegd. Totdat Allah de volgende woorden openbaarde die de Profeet Sallallahu wa Wasallam dan ook voordroeg. Namelijk, wamen Jyoti Illaha wa Rasulafa Ullah ikem en Amallah wa Himmin en Nabiyina wa Siddirina wa Shuhada wa Shuhada al-salihin wa Hesuna Ullah ik Rafika. Oftewel, en wie Allah en Zijn boodschappen gehoorzaamt. Zij zijn met de Profeten en de Waarachtigen. En de martelaren. En de oprechten die Allah heeft begunstigd. Zij zijn de beste metgezellen. Surat al-Nisa 69. Ook placht een andere metgezel. Genaamd Rabbi ibn Kab, Altijd in dienst te staan van de profeet. Op een dag bracht hij de profeet water. Om de kleine wassing te verrichten. Waarna de profeet vrede zij met hem tegen hem zei. Vraag mij wat je wilt. De meesten van ons zullen zo'n kans met beide handen aangrijpen om zich in het wereldse te verrijken. Zij zullen vragen om rijkdommen, sieraden, auto's, huizen, bedienden, geld enzovoort. Maar niet deze mensen. Niet deze metgezellen. Deze metgezellen die opgevoed waren door de profeet sallallahu alayhi wa Want de die zei tegen de profeet... Ik vraag om samen met jou te zijn in het paradijs. Dat is wat ik vraag. Groter dan dit kan niet beste mensen. Meer eer dan dit kan een persoon niet toekomen. Het zijn van een metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in het paradijs. Dit kan niet overtroffen worden. En deze grote liefde voor de profeet, Sallallahu alayhi Wasallam die wij in deze woorden, die wij in deze overleveringen aanschouwen, beperkt zich niet tot de mannen alleen, maar ook de vrouwen konden er wat van. Toen een vrouw in de tijd van de profeet te horen kreeg dat haar man, vader, broer waren omgekomen tijdens de slag van Uhud, vroeg zij onmiddellijk, ما fa'ala rasoolullah? Oftewel, en hoe is het gesteld met de profeet, sallallahu alayhi wa de metgezellen antwoorden, het gaat hem goed, het is goed met hem. Toen zei ze, laat de profeet aan mij zien, zodat ik hem kan aanschouwen met mijn eigen ogen. Toen de metgezellen haar naar hem brachten en zij hem zag, riep ze meteen, ...kullu musibetim ba'daka tahoenu... ...oftewel, zolang het goed gaat met u... ...acht ik alle andere tegenslagen als niets... ...als niets betekenend... ...oftewel, zolang de profeet ongedeerd is... ...kan de rest haar allemaal ontnomen worden... ...haar enige zorg is de profeet sallallahu alayhi Wasallam. sallam... ...een andere metgezel... ...beste broeders en zusters... Die een groot voorbeeld heeft nagelaten wat betreft het houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Is Zayd ibn Ad-Thina Die opgepakt werd door Korees, En vervolgens werd afgevoerd om gedood te worden. Toen het zover was, zei Abu Sufyan. Toen de tijd nog stamhoofd van Korees. Hij zei, zou je niet wensen dat je nu thuis samen met je familie zat... en dat Mohammed jouw plaats zou innemen om gedood te worden. Waarna Zaid, radiyallahu anhu, vol overtuiging de volgende woorden sprak. Ik zou niet eens wensen dat ik te midden van mijn familie zit... en Mohammed daar is waar hij zich nu bevindt... en door een doorn gestoken zou worden. Door een stekel gekrenkt zou worden. Door een stekel pijn gedaan zou worden... Een ander verhaal dat de moeite waard is om te vertellen, is dat van Sawad ibn Ghaziyah. Sawad ibn Ghaziyah radiyallahu anhu. Toen de profeet op de dag van Badr bezig was met het recht maken van de rijen van de strijders, stond Sawad ibn Ghaziyah iets buiten de rij. Hij stond niet goed opgesteld. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Sawad met iets dat hij in zijn hand had, in zijn buik prikte en hij droeg hem op een stap naar achter te doen. Toen zei Sawad, radiyallahu anhu, o boodschapper van Allah, u hebt mij pijn gedaan en aangezien u bent gekomen met de waarheid en rechtvaardigheid, wil ik dat u mij mijn recht geeft. Ik wil mijn recht krijgen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ontblote vervolgens zijn buik. Hij liet zijn buik zien en zei tegen hem, neem je recht. Waarna sawat hem omhelste, omarmde en zijn buik begon te kussen. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei, waarom heb je dit gedaan? Antwoordde sawat, o boodschapper van Allah. Hij antwoordde vol liefde, radiyallahu anhu. Hij zei, o boodschapper van Allah. U ziet wat ons in het verschiet ligt. Wat zit aan te komen, doelende op de strijd. En het contact is tussen mijn huid en de uwe. Tussen mijn huid en de uwe. Dat mijn huid in aanraking komt met uw huid. Het is deze liefde beste broeders en zusters. Die de metgezellen voeden voor de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In zoverre dat zij na zijn dood de tranen niet konden bedwingen, tegenhouden, wanneer zijn naam werd genoemd. Wanneer zijn naam werd genoemd, salallahu alayhi wa sallam, het is deze liefde die wij ook moeten voelen. Wij zouden de profeet in onze harten moeten sluiten. Deze man die door alles en iedereen bemind wordt. De hemel met al haar sterren, planeten, zon, maan en alles wat zich daarin bevindt. Houden van de profeet sallallahu alayhi wa Aarde met al haar bergen, zeeën, rivieren, bomen en alles wat erop te vinden is, houden van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. We vragen daarom Allah subhanahu wa ta'ala, de Verhevene, om ook onze harten te doen overlopen van liefde voor de Profeet Sallallahu En om ons in staat te stellen, zijn sunnah. Zijn bevelen, zijn richtlijnen uitvoerig te volgen. En laat onze liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Die liefde die wij voelen voor onszelf. Voor onze kinderen, voor onze moeders, voor onze vaders, voor onze vrouwen, voor onze bezittingen. En alles overtreffen, alles overstijgen. Wa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa toubu ilayk.